Het is dinsdagnacht, het vroege begin van 10 juli. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. U bent nog steeds wakker en wij zijn dat ook. De komende vier uur kijken we terug naar de dag die is geweest en vooruit naar morgen. Vannacht niets met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Die genieten van een welverdiende vakantie. En daarom nemen Erik en ik vannacht de honneurs waar. En vannacht in onze uitzending Egypte heeft een nieuwe interim premier... en er komen snel nieuwe verkiezingen. Ondertussen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken... het reisadvies voor Egypte aangescherpt... na de geweldsuitbarsting van afgelopen maandag. Hoe ging het vandaag in het land? Een aantal van de wereldberoemde Dode zeerollen zijn vanaf vandaag te bewonderen in het Drents Museum. Hoe is het leven voor een artiest die de hele zomer van hot naar her vliegt... om op te treden voor Nederlandse vakantiegangers? En live muziek van de rapper Ares, maar eerst naar Politiek Den Haag. Het is uh, muisstil op het Binnenhof. Het vragenuurtje is uh, niet op het buis geweest. En de kranten moeten het komkommertijdnieuws aanbreken. Kortom, Politiek Den Haag is met reces. Maar dat betekent niet dat alle Kamerleden lekker aan het strand zitten. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt bijvoorbeeld. Hij tweette vandaag veel afspraken te hebben over wetsvoorstellen voor het najaar. Meneer Omtzigt, Goeie nacht. Het is reces. Waarom zit u niet lekker aan de Spaanse kust met uw gezin? Nou ja, ik is acht weken lang en uh, daarvan ga ik ook tien dagen op vakantie. Dan zit ik inderdaad aan een kust. Uh, maar de rest uh, ben ik uh, iets minder hard aan het werk allemaal gesproken. Maar het is ideale tijd om, uh, om de wetten van het najaar voor te bereiden. Ja, wat zit er uh, in het najaar allemaal aan te komen? Het nieuwe financiële toetredingskader voor pensioenen. Uh, aangekondigd, maar ik heb het nog, uh, nog niet gezien. Nieuwe autobelastingen. Ehm... Uh, vandaag een gesprek gehad met een aantal mensen die, uh, die in contact staan met Syrië. Die oorlog die gaat door. En als wordt voor het buitenland uh, vermoedelijk ik dat dat in het najaar leidt tot of nieuwe uh, onderhandelingen. Of tot het leveren van wapens, iets waar ik veel tegen ben. Nou, dat soort dossiers. Ja, eigenlijk is zo'n reces uh, wel goed om, uh, om het huiswerk even op orde te krijgen. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel... Um... Ik weet niet wanneer u dacht dat er voor het laatst in het vragenuurtje een echt probleem opgelost werd. Maar okay. ik moet heel lang nadenken voordat me dat binnen schiet. Ik wou, ik wou het net vragen. Ja, nou ja, um, voor de rest ben ik rapporteur pensioenen namens de Kamer. Dus ik moet proberen om een aantal parlementen te overtuigen... om, um, om samen één front te vormen tegen het tweede van de Europese Commissie. Nou, dat kan ik soms via videoconferentie doen, maar bijvoorbeeld donderdag... Ik op en neer naar Londen om daar in het Britse laaghuis gehoord te worden door de Commissie Sociale en Europese Zaken over de Nederlands bezwaren tegen die Europese richtlijn. Dan gaat dus om de bescherming van meer dan duizend miljard Nederlands pensioenvermogen. En ja, dat ja. is ook wel prettig in zo'n dat je dus niet rekening hoeft te houden met debatten en zo. En dus dat soort reizen kunt kennen. Wat voor politiek jaar heeft u zelf achter de rug? Nou ja, uh, best wel een spannend jaar. Ik ben op uh, 12 september met voorkeurstemmen gekozen. Dus dat was een heel intensieve campagne in de afgelopen zomer. Dat is ook de reden waarom ik in ieder geval voorgenomen had... om een heel klein beetje rustiger aan te doen dit jaar. Uh, ja, en daarna is de nieuwe regering gekomen. Die kwam op zich met heel grote snelheid en stadblokken met hele grote plannen. Maar die plannen hebben we nog niet gezien. Die zouden allemaal dit voorjaar ingediend zijn. Dat is niet gebeurd. Dus nu mixen ze erop om ze allemaal in het naaien in te dienen. En uh, ja, daarom wordt het gewoon een, uh, een heel druk jaar de rest van het jaar. Ja, we praten over het reces, maar uh, er zit nog wel aardig wat aan te komen. Het wordt sowieso een hete zomer, want in augustus buigt het kabinet zich over nieuwe miljardenbezuinigingen. En daar zullen ze ook weer de hulp van de oppositie voor nodig hebben. Hoe staat u met het CDA daarin? Nou, ze kunnen altijd langskomen. <laughs> ik heb de afgelopen, nou ja, afgelopen maanden twee voorstellen tot bezuiniging gedaan. Ten eerste, um, als je tegenwoordig de zogenaamde semi-elektrische auto's koopt... Mitsubishi, Outlander, Volvo V60, uh, Opel Ampera... dan um, krijg je een enorme subsidie. Dus als je ZCP bent en zo'n Mitsubishi Outlander die kost 48.000... dan kun je hem voor 16.000 kopen en de rest is subsidie. Als je dat soort subsidies fors vermindert... dan kun je een paar honderd miljoen binnenhalen. En ja... Er is geen enkele reden om dat zo erg te subsidiëren. Ten tweede roep ik al een jaar lang... wanneer stoppen wij met hulp aan Egypte? Het is al een jaar lang duidelijk dat de regering Morsi... Um, uh, het parlement buitenspel zette... het hoge gerechtshof met knopploegen belaagde... vrouwenrechten, rechten van minderheden... nou, het hele rijtje. En we hadden afgesproken, als het slechter gaat... dan stoppen we met hulp. We hebben het niet gedaan... en er is miljarden Europese geld op die manier weggegooid. Vier moties zijn er ingediend in de Kamer. Vier keer zei de regering. Nee, we moeten het allemaal ondersteunen totdat het beter gaat. Dus we proberen constant voorstellen te doen... waardoor we ook zuiniger zijn. Want ja, het geld kun je maar één keer uitgeven. En je moet de huidige crisis niet oplossen met belastingverhoging. En ik ben wel bang dat de regering uitstelt en uitstelt en uitstelt. Dat ze uiteindelijk in augustus gewoon... Voorste belastingvrogingen gaan voorstellen. Uh, ja, maar als, als we dat inderdaad gaan doen... ...hebben ze natuurlijk wel ook hulp van de oppositie nodig... ...ook in de Eerste Kamer. Bent u uh, enthousiast om mee te werken? Of zit u ook alweer te springen op een uh, mogelijkheid... ...om het, het kabinet moeilijk te maken? Het gaat niet om het kabinet moeilijk te maken. Het gaat om hoe uit deze crisis komen. De werkloosheid snijgt sneller dan op enig moment sinds de jaren 80. En uh, daarvoor moet de regering eens wat daadkrachtig gaan opereren... ...en tijdig beginnen met snijden in uitgaven... Ik heb een paar voorbeelden gegeven. En elk moment dat je langer wacht richting januari... kijk de meeste subsidies of hij zegt, kun je niet stopzetten in december en zeggen... Van, nou, vanaf januari doen we niks meer en zo werkt dat niet. Dus men had eerder die besluiten moeten nemen. Een voorbeeldje, de vorige regering gaf in juni aan... wat ze in januari met de autobelastingen ging doen. Deze regering heeft beloofd met een brief te komen... kwam niet met een brief, maar nu alle autodealers... ...auto's moeten bestellen waarvan ze niet weten hoeveel belasting er over betaald gaat worden. Ja. Nou, en wij denken dat dat in december gaat leiden dat allerlei auto's weer teruggehaald worden... ...en andere auto's in Nederland Nederlandse zo omgezet worden, want ze hebben geen idee. Dus als je als regering niet regeert, dan veroorzaak je daarmee reële gevolgen in de economie... ...omdat iedereen zit te wachten op wat er gebeurt. Hetzelfde met de hypotheekrenteaftrek, die moet in dit belastingplan hervormd worden volgens het regeerakkoord. We vragen al een jaar van, nou, hoe gaan jullie dat doen? We hebben geen idee hoe het technisch uitwerkt. En we krijgen geen antwoord. Dat rent de huizenmarkt. Dus de regering is dan gewoon duidelijk met wat je wilt. Ja, wat dat betreft komt het recess eigenlijk op een onhandige tijdstip... aangezien er nog zoveel werk aan de winkel is. Maar... Nee, dat komt eigenlijk wel op een goed tijdstip. Want soms kan het zo lijken dat... De ministers niks anders doen dan in de Kamer uitleg geven over dode vissen. Nu ja. hebben ze acht weken lang geen last van de Tweede Kamer. Maar ze werken nog deze week en ze werken weer vanaf 1 augustus. En dan kunnen ze in alle rust een goede begroting voorbereiden. Wat ja, is er toch ook u als oppositie die steeds weer al die ministers terugroept naar de Kamer... om ze weer uh, te vragen over wat er, wat er nu weer gebeurd is? Um, ik ben zelf woordvoerder Belastingen. Staatssecretaris Zeker, is een van de minste personen die het minst in de Kamer is geweest... Ik vind, als je een minister of staatssecretaris aan de Kamer haalt... dan moet je daar een, goed, een goede reden voor hebben. En, en je haalt hem niet voor elk kluttigheertje aan de Kamer. Uh, dat is ook waarom ik soms bij de vragen wel denk van... Uh, waarom moet de minister reageren in de Tweede Kamer op elk ander artikel? Dat hoeft niet. Maar als er iets serieus uit te leggen is... een probleem bij de tentie met uh, de heer, uh, met staatssecretaris Steven probleem met de toeslagen van staatssecretaris Zekers. Een uitleg op buitenlands beleid op. Waarom wij Turkije niet aanspreken aan de aanleiding van de, de taximorellen. Ja, dan moet de minister gewoon naar de Kamer komen. Daar ziet tenslotte de minister voor. Oké, okay, uh, Pieter Omzicht van het CDA, hartelijk dank. En uh, geniet toch nog wel even van uh, die iets meer vrije tijd die nu uh, in het reces misschien nog heeft. En de vakantie. Dat zal ik doen. Dat ook. Je. Bedankt. You like a piece into the top of your heart smile at today worries do the same thing. singing feel the bones in the did did You carry a love to the question you ask, you shine. So bright like a satellite tonight. did did did did did did did did did did did summarize every day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 Friday met Sunrise Everyday. Het is 13 over 12. U luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. Het blijft spannend in Cairo. Geweld dreigt nog altijd. Nederlanders worden afgeraden om naar Egypte af te reizen. Aan de telefoon nu Egypte-correspondent Esther Meerman in Cairo. Goedenacht, Esther. Goedenacht. Hoe is het op dit moment in de stad? Uh, heel rustig. Uh, Ramadan begint uh, over een, een paar uur. Dus uh, iedereen is uh, binnen eten aan het koken. Uh, dus het is op straat is het heel rustig, alleen bij de supermarkten is het druk, mensen aan halen, eten en uh, nou, er, zijn, er zijn verder geen demonstraties of zo. En gisteren was een gewelddadige dag met meer dan 50 doden, maar daar is dus uh, vandaag uh, niet veel meer van te merken in de stad, in Cairo. Nee, het is vandaag, uh, nee, was ook uh, gisteren, of misschien dus ja, maandag dan, dan was het ook uh, maandagmiddag, het heel rustig. Want vanwege al het geweld had het leger uh, eigenlijk de hele binnenstad dichtgegooid, uh, of eigenlijk heel Cairo een beetje dichtgegooid. Uh, en daardoor was het eigenlijk heel makkelijk om... Uh, uh, ja, er was niet zoveel verkeer op straat, dus het is eigenlijk wel heel makkelijk om, uh, om overal te komen. Ja, hoe, is de, hoe is de sfeer uh, onder de bevolking? Ik bedoel, er wordt gevreesd voor een burgeroorlog in het land. Wat, wat merk jij daarvan? Uh, nou, wat ik zelf heel opvallend vind, is dat heel veel mensen... Uh, het, is, het is niet duidelijk wat er afgelopen maanden gebeurd is. En uh, de mensen die aan het demonstreren waren, de moslimbroeders, die zeggen dat het leger uit het niks begon met schieten. Uh, en het leger, het verhaal van het leger is dat uh, de, de moslimbroeders uh, hun eerst aanvielen. Uh, maar ik vind het opvallend dat heel veel mensen uh, het verhaal van het leger aannemen. En dus die gaan er blind vanuit van, nou ja, het leger zegt dat de moslimbroeders zijn begonnen met schieten. Dus dat zal dan wel waar zijn. Terwijl er in principe geen enkel bewijs is. Dus je mm -hmm. hebt twee verhalen van twee kanten. En ja, wat waar is, ik bedoel, ja, niemand, niemand weet het. Ja, zo. Uh, ja, veel politiek nieuws uh, dan vandaag uit Egypte. Uh, er is een nieuwe interim premier benoemd, de oud-minister El Beblawi. Uh, wie, ja. wie is dat? Uh, er is niet zo heel veel van hem bekend, behalve dat het een hele oude man is. is 77, geloof ik. Uh, en ja, het, het voornamelijkste probleem was dat uh, de noor Party, dus de islamisten, mm -hmm. uh, die hebben eigenlijk iedere andere premier die voorgesteld werd voor hem. En daar uh, waren ze het niet mee eens. En ik, dus ik denk dat hij een beetje de kandidaat is geweest waar zij het dan wel mee konden vinden. En dat dan de rest van de coalitie maar heeft gezegd van oké, okay, dan doen we hem maar. Ja, want het is wel een partij met, met een kwart van de stemmen ongeveer uh, in Egypte, toch? Het is wel een belangrijke speler. Ja, en de, de verwachting is dat heel veel mensen... Die, uh, die hiervoor op de moslimbroederschap hebben gestemd... dat die nu gaan overlopen naar de, naar de Noer-partij. Dus die kunnen nog wel eens best groter kunnen worden. Er werd vandaag ook bekend dat uh, in die interimregering dat er ook ministers uit de moslimbroederschap... daarin moeten komen uh, te zitten. Die partij van de afgezette premier Morsi. Is dat bijzonder? Uh, nou ja, er werd wel de hele tijd gezegd... Uh, uh, door het leger en door de, de, de, de, de coalitie die heeft samengewerkt met het leger... Uh, dat de moslimbroederschap wel betrokken moet blijven... bij het politieke proces in Egypte. Dus op zich is het niet heel verwonderlijk... Uh, dat ze dus ook bij de interimregering betrokken blijven. Ja, maar is dat een handreiking aan, aan die partij, die oudpartij partij van, van Morsi? Uh, ja, zo kan je het zien. Al is het wel een beetje vreemde handreiking... omdat ja, alle... Alle invloedrijke mensen van hun partij, die zitten, of bijna alle invloedrijke mensen, die zitten nu achter Slot en Grendel. Dus dat is een beetje, mm, ja, Voor een, de show. Ja, de partij is zich wel een beetje vleugellam gemaakt. Ja. En en ja, het is een handreiking, maar wat je zegt inderdaad wel een klein beetje voor de show. Interim-president Mansour wil zo snel mogelijk verkiezingen, dat zou in februari zijn. Hoe is dat ontvangen bij de bevolking in Egypte? Ja, mensen denken daar niet, niet heel erg uh, over na, want uh, ik de, de, de laatste keer dat de verkiezingen waren, werden ze ook aangekondigd en toen weer afgelast en toen weer aangekondigd en toen weer afgelast. Uh, ik denk dat mensen daar pas over gaan nadenken als ze, als ze echt vaststaan, als ze echt bevestigd zijn. En tot de tijd wordt eerst nog aan een nieuwe grondwet gewerkt en daar komt nog een referendum voor. En pas daarna zouden, als ik het goed heb begrepen, die, die verkiezingen zijn. Uh, hoe moet het nu verder? Kunnen die partijen nog met elkaar door een deur... naar alles wat er gebeurd is? Uh, de moslimbroederschap en de andere partijen, bedoel je? Mm -hmm. Ja. Ja, de moslim, ja, ze zullen wel moeten. Als ze betrokken willen blijven bij het politieke proces... dan zullen ze toch uh, ja, concessies moeten doen. En dat is, ja, ze hebben het afgelopen jaar wel laten zien... dat dat nou juist iets is waar ze niet heel erg goed in waren. Mm -hmm. Uh, maar ja, ja ze, moeten, ze moeten wel met elkaar verder. En de, de oppositie blijft wel, wat in de inmiddels de oppositie niet meer echt is. Uh, die blijft maar zeggen, dat ze, die blijft erop hameren dat ze erbij betrokken moeten blijven. Ja. Uh, dus ik denk ook wel dat ze dat, ja, dat, uh, dat, we dat wel gaan proberen. Maar ja, in hoeverre wat ik net zei. Ik bedoel, als al je belangrijke mensen achter slot en grendel zitten. Uh, ja, de vraag is dan maar net hoe, hoeveel je dan nog kunt doen. Ja, maar er wordt nog wel gecommuniceerd onderling. Ik bedoel, het zit niet vast. Uh, hoe bedoel je, binnen de mosne Ik weet niet hoeveel die nog met elkaar kunnen communiceren. Maar ja, ik neem aan dat je in de gevangenis niet echt heel erg open communicatie nee. hebt. Nee. Nou zeg jij, het is daar rustig op straat. Wij hier in Nederland uh, hebben advies gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken... om vooral niet naar Egypte te reizen. Voel jij je nog veilig daar? Ja, ik woon hier. Ja, dus ik weet wel een beetje hoe het werkt. Dus ik, uh, ja, ik voel me hier wel veilig op straat. Ja. Zeker nu de ramadan daar aankomt, want dan is het s avonds gewoon heel druk op straat. En uh, ja, nee, ik heb geen enkele reden om me, niet, uh, om, me niet veilig, om me onveilig te voelen. Ja, wat je zegt, die Ramadan die begint uh, uh, vandaag. Ja, over uh, een, ja, een paar uur. Gaat het nog een, uh, een rol spelen in deze uh, protesten? Nou ja, je mag, voor Ramadan mag je, je mag de hele dag niet eten en niet drinken. Dus uh, bedoel, die mensen die nu, uh, die moslimbroeders die nu nog steeds die shit zitting aan het houden zijn, die krijgen het wel, die krijgen het wel heel zwaar. Um, en veel mensen denken dat mochten er, mocht er nog confrontaties tussen het leger... en tussen de moslimbroeders komen, dan zullen die vooral s'avonds zijn... zodra mm. ze weer mogen eten, zodra ze in ieder geval weer iets van energie hebben. Um, maar ja, in het verleden is al gebreken. Ik bedoel, de Egyptische leger heeft in 1973 ook een keer een oorlog gevoerd tijdens de Ramadan. Dus, dus niet, uh, het is niet per definitie een gegeven van oh, het is Ramadan, dus we houden het rustig. Geen garantie voor uh, rustige tijden dus daar in Egypte. Dank je wel voor je toelichting, Esther Meerman vanuit Cairo. Zometeen, zometeen bij nog steeds wakker live muziek van de rapper Ares. Maar eerst de Red Hot Chili Peppers met Snow.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 Tot Chili Peppers met Snow op Radio 1. En wij hebben hier in de studio onze eigen live muzikanten uitgenodigd. Zoals elke week. Hij is pas 17 jaar en nu al klaar om de wereld te gaan veroveren... met zijn aanstekelijke rapnummers. Hij haalde de finale van BNN's talentenjacht voor nieuwe hip-hop-artiesten en zou volgens insiders wel eens een grote naam kunnen gaan worden in de toekomst. Hij werkt momenteel aan zijn debuutalbum... En als voorproefje daarop komt volgende week een eerste EP uitgenaamd... zolang de wereld draait. Bij ons in de studio is rapper Ares. Goedendag Ares. Ja, Welkom. Je bent 17 jaar, net geslaagd voor je HAVO-examen... en je staat nu in de startblokken om je rapcarrière te beginnen. Uh, wanneer wist je voor jezelf dat je rapper was of wou worden? Nou, ik was denk ik uh, een jaar of 17... 17, wat zeg ik nu weer? Dat ben ik nu. Aha. Ja, het is laat. Um, het, ik was een jaar of 12 en ik, uh, ik zag een filmpje van The Opposites. Uh, dat, ik was heel erg fan van The Opposites. En ik zag een filmpje waarin uh, de jongen van The Opposites een beat aan het maken was. Toen dacht ik eigenlijk gewoon heel... Um, ik kon een beetje piano spelen. Ik dacht, dat kon ik misschien ook wel doen. Dus ik downloadde een programmaatje waar ik muziek op kon, uh, kon maken. En ik was binnen twee weken uh, tekst aan het schrijven, aan het opnemen. En ja, Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En uh, dat heeft zich steeds verder ontwikkeld. Dus je begon eigenlijk met het maken van muziek en daar kwam daarna het schrijven van teksten bij. Ja, precies. Ja. Weet je nog uh, de eerste teksten die je schreef? Ja, de eerste teksten die ik schreef, die gingen echt over totaal niks. Dat, ik, weet, ik kan me herinneren dat één, uh, één tekst ging over het feit dat er een postbode aan mijn deur kwam. En daar had ik op dat moment geen zin in zo. Dat was een tekst en dat, daar ging dus gewoon drie minuten lang een liedje over. Dat is wel uit het leven gegrepen. Ja, dat uh, <lacht> misschien wel. Hoe, hoe zou je je stijl omschrijven? Um, mijn stijl op dit moment is uh, ik, ik wil mezelf niet omschrijven als iemand die uh, niet, doet, of, ja, niet doet wat de rest doet, maar in principe is het wel dat, wat ik doe en um, <laughs> het is een soort van mix tussen um, dus de basis dingen van hip-hop, de basis elementen uh, gemixt met alle dingen die ik zelf leuk vind en ik hou heel veel van aparte popmuziek, aparte geluidjes uh, onverwachte dingen doen in liedjes die, uh, de, zeg maar, ik wil nooit doen wat mensen voor mij verwachten, dat probeer ik te verwerken in mijn muziek ja, dus, maar probeer dan ook echt te bedenken van... oké, okay, dit verwachten ze dus, dan doe ik wat anders? Of gaat het meer een beetje vanzelf? Als je nee, het gaat, de laatste tijd gaat het wel vanzelf. Het, het was wel heel lang zoeken naar wat ik precies wilde doen. En ook heel veel... Ik heb me heel lang wat aangetrokken van kritiek en zo. En dat is nu wel minder. En daar ben ik nu vrij van. En nu kan ik gewoon echt maken wat ik echt wil. Je hebt ook meegedaan aan een talentenjacht bij BNN. Voor uh, The Next MC heette dat. De, ja, het grote nieuwe rap -talent. Heeft dat je veel gebracht? Dat heeft in principe alles um, in de grote lijnen alle, uh, in gang gezet eigenlijk. Zonder dat was ik nu niet uh, bijvoorbeeld hier, denk ik. Ja. ja. Maar hoe gaat het dan, zo'n programma? Schrijf je jezelf in en dan. Ja, het was eigenlijk uh, heel grappig, want ik was niet eens tot de audities uitgenodigd. En uh, opeens werd ik uitgenodigd voor een auditie. En uh, dat was drie dagen voordat het eigenlijk begon. Dus ik was heel slecht voorbereid. En uh, daar deed ik auditie. Toen werd ik naar de halve finale doorgelaten. En toen, vanaf daar ging het eigenlijk wel oké. Okay. Toen ging ik gewoon door tot. Uh, de finale. En uh, ja, daar was het eigenlijk begonnen. Bij de finale begon alles voor mij. Je werkt nu aan een album. Die gaat uh, Roadtrip heten. Ja, klopt. Is het ook echt tijdens een roadtrip ontstaan of opgenomen? Jawel. Het idee, idee is wel dat... Uh, ja, we hadden eerst een track gemaakt met een Franse sample. En, uh, en dat die heette Roadtrip. Dus ik dacht van, we moeten roadtrips gaan maken voor dit album, man. We moeten het ergens anders gaan opzoeken. En uh, ja, toen is het eigenlijk ontstaan. We zijn, hebben heel veel liedjes gemaakt in Parijs... En, uh, ja, op onderweg, op onze roadtrips. Dus eigenlijk wel, dat hoor je ook terug in het album, zeg maar. Het zit een soort van verhalen in waarin dat allemaal uh, verteld wordt. En waar ben je nog meer geweest? Uh, we zijn voor onze laatste clip, voor zolang de wereld eruit, zijn we ook in Liel geweest. En we zijn wel op meer plaatsen in Frankrijk wel, uh, geweest. Maar niet echt zoals in Parijs. Oké, okay. dus er zit wel een, een, een heel erg Frans tintje dan aan. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Um, nou ja, we gaan uh, zo meteen luisteren naar uh, het eerste nummer... wat jij uh, voor ons live gaat doen. Dat is Regenboog. Maar eerst... Uh, nou we zijn iets aan de vroege kant. Het is dus bijna half drie. Dus uh, tijd voor. Het minuutje. Defensie. Oh, ja. Met Bas Reken. Ja, ja. ja dat, dat vind ik inderdaad. Defensie zegt honderden militairen en burgers te wachten aan. Sommigen van hen dienden al ruim 30 jaar bij de krijgsmacht en waren betrokken bij missies in oorlogsgebieden als Bosnië, Irak en Afghanistan. Nu nemen een afscheid van hen met een automatisch uitgedraaide... anonieme ontslagbrief, zo meldt de Telegraaf. De ontslagen zijn het gevolg van een reorganisatie die 12.000 banen overbodig maakt. De autoriteiten in Canada zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen... naar de treinamp van afgelopen week in het stadje lac mégantic De politie zegt dat er aanwijzingen zijn gevonden... die zo'n onderzoek noodzakelijk maken. Maar een woordvoerder weigerde meer details te geven. Van een terroristische aanslag zou in elk geval geen sprake zijn. Zaterdag ontstonden er ontploffingen en een vuurzee toen een trein met ruwe olie door een nog onbekende oorzaak van een heuvel reed en ontspoorde in het centrum van het Canadese stadje. Ondertussen is het aantal doden van het ongeluk verder opgelopen tot 15. In totaal zijn er 50 mensen dood of vermist. Oud-premier en media tycoon Silvio Berlusconi moet op 30 juli voor de rechter verschijnen. Hij gaat in beroep tegen zijn veroordeling wegens belastingfraude. Vorig jaar werd Berlusconi veroordeeld tot vier jaar cel... en ook mag hij vijf jaar lang geen publiek ambt uitoefenen... wat effectief het einde is van zijn politieke carrière. Als het volgens blijft staan, dan kan hij niet nog een keer in beroep gaan. Hij moet al zijn staf uitzitten, al is de kans niet groot... dat de 76-jarige Berlusconi daadwerkelijk de cel ingaat. Het Dankjewel, Bas. Je blijft voor ons de hele nacht het nieuws in de gaten houden... dus we horen jullie volgend uur weer terug... Uh, straks gaan we erachter komen hoe het is om als Nederlandse artiest... Uh, de hele wereld over te vliegen om nou ja. voor Nederlandse fans op te treden. Europa, om mee te beginnen. Heel Europa. We bellen straks met rapper Kraantje Papi. Maar we hebben onze eigen rapper hier in de studio, Ares. En ze gaan voor ons spelen het nummer Regenboog. Talk Live! Hey Dennis, het was vandaag wel mooi weer, of niet? Dat was heel lekker. Weet je, als je nu op de snelweg rijdt... En je hebt zoiets van, ah lekker weer, dan wil ik dat je je raampje een klein beetje omlaag doet voor deze man. Ik zou het zeker doen, let's go! Ik zoek een regenboog met goud en het tijd. en ik hoop dat jij kan houden van mij. Zonder goud en zonder auto, altijd je honderd, nooit meer oud. Vannacht, schooi je glazen in de lucht, voel de vlagen van geluk. Op zoek naar een vallende ster, alles iedereen en ander, ik ben altijd mezelf de wereld roepen is een cliché, ik wiep een chick liever zeggen jij mijn wereld, wie weet dat jij verpest, toch gaat er in de ozonlaag maar zolang je mij hebt, loop je never met je hoofd omlaag Nee, maken we je dromen waard leven is een filmset, je bent mijn Ariana zonder rode haat, shit, een hoop gedaan het afgelopen jaar, ver omhoog gegaan richting top en als ik daar niet boven sta schreeuw ik nog eens dat ik jong ben, van fouten moet je leren, dus vandaar dat ik niet dom ben fuck hen, die willen rijden op mijn dik, maar die lijken op een en willen kijken bij de kids, zo van, jouw aangezicht, bij jouw op de basisschool, maar je haat het toen en noemde me een taatsmogol. Mijn leven is een zwakke omhoog. Gemikt met Stevie Wonder en die Golding. Net als alle tellen, je maakt het gold. Ik zie de regenbogen, gouden tijden. Ik hoop dat jij kan houden van mij. Yeah. Zonder goud en zonder auto. Altijd drongen, nog nooit meer auto's. Nee. Schooie nee. glazen in de lucht. Woe. Voel de vlagen van geluk. Op zoek naar een volgende ster. Alles iedereen en ander, ik ben altijd een nu loopt het allemaal synchroon Die kicks het sample, allen op het doon Ik ben al op in mijn zoon, maar toch had ik nog gewoon Als kind zeggen het tracks Ik heb alles op mijn boot, alles op het hoofd Jij bent wat het mis, als ik stop met tracks maken zal je blijven met een keer Rijden op mijn geek, als ik stopte met mijn shows Ben een lief klein meisje, kan, kan niet fokken me. met die hoofd Eet heb ik sterren voor je telescoop. En die potlooden in mijn tekendoos. Ik heb een amazing close. en Mijn consensie laat het regenen op deze, deze hoofd. Dus die hoop, wo homie pack Met liefde uit Parijs, vervolg betrekt. Witte men in black met Johnny Cash Oosterhout City, dit is En Ik zoek ben een regenboog met goud en het eind En ik hoop dat jij kan houden van mij Zonder goud en zonder auto Altijd jong, wordt, nooit meer oud Voor nacht mee, glazen in de lucht Woo. Voel de vlagen van geluk yes. Op zoek naar vallende ster alles iedereen een ander, ik ben altijd mezelf Hey Dennis! Ik ben hier in de studio een beetje op zoek ja, naar een, een regenboog. Een ik kan hem nergens ik kan vinden. Nou, ik wel, ik zie een glimlach op de gezichten van de dj's. Dat is voor mij genoeg. Dat zou genoeg regenboog zijn. Volgens mij wordt het nog gezellig vannacht. Heel zeker. Ja. Ik, geef voor in mijn ik zoek een regenboog met goud en het ik hoop dat jij kan houden van mij. Zonder goud en zonder auto. Altijd jong, wordt nooit meer oud vannacht. Ze yes. dus gooien glazen in de lucht voel de vlaggen van geluk. Op zoek naar vallende ster. We zien er een en ander, ik ben altijd in mijn Disco. Hey, yeah, disco. Hey, together, we... Een feestje hier in de studio bij Radio 1. Ja, in ieder geval een verrassend einde. Ja. Aris, dankjewel. Het was het nummer regenboog. Zometeen nog drie live nummers hierbij, Nog Steeds Wakker van Omroep op Radio 1. Ja, van de ene rapper gaan we naar de andere zomaar hier op Radio 1. Want de, de zomervakantie is voor sommige mensen een tijd om lekker uit te rusten... en bij te komen van een jaar hard werken of tijd om keihard uit je plaat te gaan. Dat kan natuurlijk ook. Maar populaire Nederlandse artiesten die moeten zomers volop aan de bak. Bijvoorbeeld rapper Kraantje Papi... die zo ongeveer wekelijks heen en weer vliegt tussen vakantieoorden in Bulgarije... Portugal, Spanje en Italië. En ook weer af en toe naar Nederland om daar op te treden voor allerlei Nederlandse vakantiegangers. Goeienacht, kraantje papi. Hey, Goedenavond. Goedenavond. Je bent net klaar met optreden. Waar is kraan vanavond? Ja, vanavond ben ik in Bulgarije, Sunny Beach. En hoe ging het? Ja, het was echt helemaal te gek. Het was, uh, er, er kunnen ongeveer um, 400 man in deze tent. Er stonden er 500 binnen, dus het was te gek. Is de, is de zomervakantie voor jou de drukste periode van het jaar? Um, nee, niet per se, maar wel de hectischste. In de zin, van ik moet echt de hele tijd vliegen en zoals nu heb ik net opgetreden en ben ik nog aan het nazitten en gezellig aan het doen, zoals je hoort op de achtergrond. Ja. En ik moet eigenlijk om tien uur, moet ik alweer, word ik alweer opgehaald om naar het vliegveld te gaan, dus waar? ja. Waar, op, zit je nu, de... uh, waar zit je nu precies? Ik ben nu in Sunny Beach in discotheek de Iceberg. En dan in het uh, buiten, uh, buitengedeelte. Okay. En ik ga dadelijk heel even naar Nederland voor uh, acht uurtjes. En dan ga ik weer naar uh, Albuquerra. Dus je vliegt eigenlijk gewoon de hele tijd heen en weer tussen die verschillende landen. Hoe, ja. hoe hou je dat vol? Uh, niet. <laughs> <laughs> nee, maar kijk, weet je wat het is? het is? Elke keer als ik ergens aankom, dan is het helemaal te gek, Maar het reizen, ja, dat is gewoon zwaar. Ja. dat is simpel is het. Hoe lang is zo'n vliegreis nou van, van Sunny Beach naar, naar Nederland? Um, nou, ik heb het nadeel dat ik via Sofia ga. Dus ik, ik, ik land op Sofia, dat duurt 20 minuten. Daar moet ik twee uur wachten. En dan moet ik nog twee uur vliegen. Dus ja, in dat op zich is het 4,5 uur, maar normaal gesproken is het uh, 2 uur en 25 minuten of zo. Hm. Nou, het is nu natuurlijk een feestje. is. Uh, Half drie je optreden zit erop. Ik kan me voorstellen dat het daar uh, beren gezellig is. Ga je dan ook ja. meteen, meteen naar bed? Heb je die discipline of maak je dat ook voor jezelf nog wel even een beetje feestje een van? Nee, ik heb helaas die discipline totaal niet. Dus ik blijf <laughs> altijd overal hangen. Ik ben nu ook alweer veel te laat hier nog. Eigenlijk zou ik direct naar bed moeten gaan om mezelf fit te houden. Maar ja, ik ken die mensen hier natuurlijk nu ook al een jaartje of drie. Dus ik blijf weer veel te lang hangen op een plek waar ik eigenlijk niet moet zijn. Hoe lang doe je dit in de zomer? Is het een, een paar maanden dat je dit achter elkaar volhoudt? Uh, twee maanden. Zo? Dus je moet, je moet nog flink aan de bak? Ja, ik heb nu, uh, dit is de eerste week pas, dus ik moet nog volledig. <laughs> <Ja. plek>, uh, <laughs> u... Het is verschrikkelijk. Nee, maar eerlijk gezegd, het is, is super leuk om te doen. En als ik ergens land, dan denk ik: oké, okay, vanavond ga ik gewoon rustig naar huis. Ik ga niet een, een, niet een drankje doen, want ik moet morgen weer vliegen. Maar... Eindstand is dat ik toch weer uiteindelijk gewoon even een klein borreltje drinken, dan loopt het toch weer uit de hand. En, en voelt het nou uh, een beetje als werk of ook vooral vakantie? Nee, het voelt wel. Uh, ja, het is een beetje moeilijk. Zeg maar nu, uh, de, zeg maar twee uur voor het optreden en de uren na het optreden, dan heb ik het idee dat ik op vakantie ben. Maar als dan uiteindelijk weer de, de klaar klaarstaat uh, om ons mee te nemen, dan heb ik toch wel zoiets van, oh ja, shit, ik ben aan het werk, waarom? ...heb ik gedaan alsof het vakantie is. <laughs> wat maak je allemaal voor gekke dingen mee op zo'n zo tour? Um, nou, ik heb zojuist... Oké, okay. <laughs> uh, misschien moet ik het niet vertellen. Maar ik doe ja, doe maar wel, doe maar wel. Ik doe heb wel. Zojuist, wat ik zojuist geleerd heb, ik ben nu in, in, in, in Bulgarije, dus in de IJsberg, in de En daar heb, het, het barpersoneel heeft de regel... ...als de mensen meer dan drie keer met hetzelfde uh, meisje of jongen, in het geval van meisjes, naar bed gaan... Dan heb je twee keuzes, of je moet een shotje binnen doen, of je moet tegen die persoon zeggen dat je van haar of hem houdt en oh. op Facebook je status veranderen naar relatie met. Weet je, dat is wel ingrijpend. Dat is wel heel heftig. Gelukkig ben ik hier elke keer maar 18 uur eh? en zal ik, daar, zal ik daar nooit mee te maken krijgen. Nee, dan is het drie keer inderdaad wel een heel kort tijdsbestek. Uh. Ja, precies. <laughs> En, en, en de tent waar je speelt, die zit vol met Hollanders of zijn er ook uh, wat verdwaalde Bulgaren tussen te vinden? Uh, ja, er zijn sowieso verdwaalde Bulgaren. Die allemaal uh, boos zijn. Ik weet niet waarom, maar die zijn allemaal boos. Boos? En, uh, waar, ja, ja die zijn boos op het feit dat hun land volledig wordt bezet door uh, Duitsers, Engelsen en Nederlanders. Ja. Maar de, de, de, de, de, uh, ik sta nu dus uh, waar ik nu sta, daar hebben ze van, uh, van, van 9 tot, tot 12 is het Dutch Night, Dus er zijn het alleen maar Nederlanders. En na 12 dan uh, stampt er in één keer duizend uh, man Engelsen naar binnen. <laughs> en al die Hollandse vakantiegangers, ik kan me voorstellen dat die best wel wat drinken. Is het een dankbaar ja. publiek? Um, nou, drinken, het drinken staat los van mijn publiek, laat dat staan. Maar ik uh, zou liegen als ik zou zeggen dat de Hollanders hier niet drinken. Ja, nee, maar bedoel, is, is, is het publiek dat ook echt naar jou luistert en naar jou kijkt, of uh, uh, ja, zijn ze daar gewoon en en, en je daar iedere avond gewoon hetzelfde trucje te uh, doen? Ja, nou, het, het is een beetje, het wisselt een beetje. Ik heb heel veel, heel veel mensen die echt ook wel Kraantje van Pee luisteren, maar ik heb ook te maken met een hele hoop mensen die eigenlijk gewoon uh, naar Rowan Herzen luisteren, maar zoiets <laughs> hebben van, nou, ah, vanavond was heel gezellig, ik vind Kraantje van Pee eigenlijk ook wel leuk. Ja, dan krijg je wel bier naar je hoofd gegooid, denk ik, of niet? Nou, niet naar mijn hoofd, maar wel heel veel aangegeven, zo van drink het maar. Ja, nou, nou dat, dat, daar kan je nog mee leven, neem ik aan. Daar kan ik heel goed mee leven. Ja. Oké, okay, kraantje papi, dankjewel vanuit de Vanuit Bulgarije, net na je optreden. Ik zou zeggen, ja. probeer toch nog wat slaap te pakken zo meteen. Ik ga dat zeker doen, maar ik wil weten, hoe is jullie uh, zomer tot nu toe? Ja. Heel goed, heel goed. Ja, dan moeten we ja. nu dan weer, weer werken. Dat vinden we ook leuk. Maar ik ben bijvoorbeeld net terug uit Egypte. Dus, uh, oh, vanaf eerlijk. het toeristische gebied en niet uh, midden in Cairo... waar het dan niet zo nee, fijn toe is op dit moment. En ik, ben, op, nee, ik, en ik uh, ben niet echt op vakantie geweest. Ik heb alleen een, een korte stedentrip naar België, naar Leuven ge gehad. Dus uh, iets minder spectaculair. Leuven. Leuven. Leuven is het Groningen van België. Hè? Daar zitten de meeste studenten en de meeste studenten barren. Ja, dat heb ik ook uh, gemerkt. <laughs> nou, <laughs> dat ging niet oh, dan, he dan heb je het echt ervaren. Dus. <laughs> ja, ja. Ja, zeker, zeker. Kraatje papi. dankjewel. En uh, geniet nog uh, van vannacht. En succes de komende weken. Ja, super, zet dat je je wilde bellen. Dank jullie wel. Fijne uitzending. Ja, dankjewel. je hey, tot snel. Joe. Het is uh, bijna elf minuten over half drie. Dit is uh, nog steeds wakker hier op Radio 1. Bas heeft naar alle tv-schermen gekeken vanavond. Ja, uh, want we hadden het aan het begin van, uh, van de uitzending hadden we het, uh, met Pieter Omtzigt van het CDA over het reces. En hij gaat die parlementaire vakantieperiode werkend in. En hij is niet de enige. Alexander Pechtold uh, heeft zijn groene vingers aan het werk gezet. Hij twiette vanavond over zijn planten in zijn tuin. Daar had hij wat vragen over. Tanja Jatna Nansing was in de beurs van Berlage voor een bijeenkomst. Steentje van Veldhoven liep in Waalwijk met een bouwhelm op haar hoofd. En onze premier, ja, die was in Texas. En als je in Texas bent, dan dien je de begroeting van het inheemse volk goed onder de knie te hebben. Audi. Ja, They're practicing their howdies up here. Howdy! Mark Rutte is niet het enige exportproduct van Nederland de komende tijd. Want Gerard Joling die gaat bijvoorbeeld naar Korea voor een heuze tour. Hij geeft drie concerten in Korea. Ik wil nog even repeteren, want ik moet al mijn oude liedjes weer doen. En ze kennen Maak Me Gek en zingen met Me mee niet. Dus het wordt Ticket to the Tropics en de Bolero, Love is Your Eyes. Love it is in your life, in someone's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 Nou, en eigenlijk heb ik een groot deel van mijn avond afgestemd... op de herhalingen van het programma. Echte Meisjes op zoek naar zichzelf. En herhalingen, ja, want het nieuws is niet het enige... wat momenteel in een staat van komkommer verkeert. In deze uitzending krijgen de dames in India een sadhu mee. En dat is een soort priester. Deze sadhu kan geen Engels, maar moet wel met ze mee op pad... tijdens de opdrachten die ze uitvoeren om zichzelf te ontdekken. Aan de mijne de taak om het zijn op een goede manier in te vullen. En Tessa, bekend van Holland's Next Topmodel... heeft een zekere YOLO-mentaliteit over dit alles. Fucking vet, joh. We hebben gewoon zo'n in zo zwarte india knakken naast ons zitten. Ik denk, ja, ik denk, dit is vet. Ik denk, hier gaan we een feestje mee bouwen. Ja, Tessa focust meer op de feestkant van het hele verhaal. Maar de ons welbekende Brit, die ziet kansen op een langdurige relatie met de sadhu. Ik heb wel lekker te eten gegeven. Dan houden we hem toen ja. eens bezig. Ja, maar ik heb ook niet zo winkel. Nou, ik zou het wel leuk vinden als hij op een verjaardag komt of zo. Dat is toch grappig als je zo iemand op je verjaardag hebt?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 Ja, kan jij fietsen? Oeh, toen Henk Lubberding dit uh, zich afvroeg... toen raakte hij een beetje in die problemen. Maar goed, uh, dit is Mart, dus dat kan gebeuren. Tjurandi, Martina, ja, wat voor emoties zouden er door hem heen gaan? Ik ben gewoon relaxed. Oh, oh, Tjurandi oh. is relaxed. Uh, dat klopt niet, want er mist dus echt iets. Tjurandi heeft normaal meer emotie dan dat. Mart heeft het ook door. Tjurandi, heel veel succes in Moskou. Laat ons, ik durf het niet te zeggen, maar blij zijn... Laten we dit mediaoverzicht samen met Mart gaan afsluiten. Een goed glas wijn en het geluid van Dalida. Een blije Mart en een relaxte Tjurandi gaan als vrienden uit elkaar. Tjurandi, mag je, mag je een glas wijn? Met die ga ik een beetje drinken. Kijk, okay, ja. <laughs> heel goed. Je. Ja. Tot zover het mediaoverzicht. Dankjewel, Bas. Met jou kan ik ook een glaasje wijn drinken. Oh. Maar dat doen we misschien uh, na de uitzending. Straks gaan we het hebben over de dode zeerollen. Die zijn uh, in het Drents Museum te zien. Handgeschreven manuscripten van de Bijbel. Maar we gaan eerst luisteren naar Marvin Gaye. What's going on? brother there's far too many of you dying you know Love hate You know, know we've got to find our way To bring some up. love in here the Picket oh. stuff oh. And picket signs oh. Don't punish me oh. with brutality Don't punish me with brutality Come on talk to me You can see why Marvin Gaye. What's going on hier op Radio 1? Het is 11 minuten voor 3. Zometeen nog een live nummer van rapper Ares. Maar eerst... Ja, eerst gaan we naar het Drents Museum in Assen. Want daar zijn sinds vandaag 16 originele handgeschreven manuscripten van de Bijbel te zien. Deze documenten zijn ook wel al bekend als de Dode Zee-rollen. En de teksten op deze rollen geven bijzondere informatie over de vorming van het Jodendom en het Christendom. Aan de telefoon hebben we Annabelle Bernie, directrice van het Drents Museum. Goedenacht. Goedenacht. Vandaag was de eerste dag van deze nieuwe tentoonstelling. Een belangrijk moment voor uw museum, kan ik me voorstellen. Hoe ging het vandaag? Nou, het was uh, spectaculair. We hadden de dranghekken klaarstaan en uh, de beveiligers voor de deur. En uh, er zijn in totaal 430 mensen ge geweest. Dus het was niet echt nodig, maar we waren op alles voorbereid. En uh, ik denk dat de komende dagen die hekken wel degelijk nodig zullen zijn. En was het voor u nog spannend vandaag? Ja, het is zeker spannend. Ik denk dat wij met uh, alle medewerkers van het museum even bij de ingang gingen kijken om 11 uur. En toen stond er inderdaad een rij met mensen voor. Dus dat uh, is voor ons een goed teken dat het uh, storm zal gaan lopen straks. Huh. Wat, uh, wat zijn die dode, dode zeerollen eigenlijk precies? Nou, dode zeerollen zijn teksten die geschreven zijn van twee eeuwen voor Christus tot een eeuw na Christus van onze jaartelling eigenlijk, mm -hmm. die beschrijven het leven van de mensen... in de stad Qumran in de tijd. En we hebben ook de verhalen die zij kenden over het leven van Christus genoteerd. En uh, die rollen die zijn uh, in 68 na Christus, toen uh, de stad werd aangevallen... verstopt door de schrijvers ervan. En ze zijn eigenlijk van die tijd tot 1947 in grotten in Qumran. Uh, ondergedoken geweest, zou je kunnen zeggen. En er zijn pas in 1947 weer ontdekt. Hm. Maar uh, u zegt het, we lezen over het leven van de mensen die toen leven. Uh, concreet, uh, wat, wat, wat, wat voor soort teksten staan er dan op die rollen te lezen? Nou, er zijn teksten uit de Bijbel die we kennen als teksten uit de Bijbel. We hebben bijvoorbeeld nu uh, het fragment... Uh, in den beginnen schiep God. De eerste regels van, uh, van het uh, testament. Uh, die hebben we nu in de tentoonstelling liggen. En zo zijn er eigenlijk nog veel meer bijbelteksten gevonden. Maar er zijn ook andere teksten gevonden die meer mystiek van aard zijn. En die ook het dagelijks leven hebben beschreven. En er zijn ook teksten, met name ook psalmen gevonden die eigenlijk helemaal nu niet meer in de Bijbel terug te vinden zijn. En dat maakt onze beleving van de teksten die in de Bijbel staan... en de kennis die we hebben over die periode eigenlijk in een nieuw daglicht. En wat, wat kunnen we dan leren over die periode, van die teksten? Um, wat we eigenlijk kunnen leren is dat de teksten die in de Bijbel staan... niet de enige teksten zijn die over het leven van Christus zijn geschreven. En tot de fonds van die dode zee hadden we dat altijd wel gedacht... De vondst uh, van, de, van de rollen is ook een lange tijd in twijfel getrokken, omdat het zo onwaarschijnlijk zou zijn dat er naast de teksten die we kennen nog andere teksten zouden zijn over zijn leven. Dat het nu eigenlijk bijzonder is dat mensen met hun eigen ogen kunnen komen verifiëren dat die teksten ook bestaan. En heeft u enige reden waarom die teksten de Bijbel niet gehaald hebben? Nee, dat staat er niet bij. Nee, ja, ja. In de kanttekeningen staat bij uh, dat ze niet goed genoeg ja. waren. Ja. Nou, er, zitten wat, er staan wel dingen in de kanttekeningen. Uh, dat is ook interessant om te zien. In de teksten zijn ook verbeteringen aangebracht. Nou, met name die verbeteringen die, uh, worden natuurlijk uh, door de wetenschap bestudeerd. Dat gebeurt onder andere in het Koemraan instituut in Groningen. Verbonden aan de Rijksuniversiteit want dat is eigenlijk in Europa het grootste onderzoeksinstituut... op het gebied van die dode zeerollen. Dus als er nieuwe dingen worden gevonden... dan zijn zij ook altijd degene die daarover publiceren. En het is natuurlijk ook wel logisch... omdat Nederland in de onderzoeksmethodes van de dode zeerollen... een grote rol heeft gespeeld. Zo groot zelfs dat een van de grotten waar de rollen gevonden zijn, grot 11 ook de Dutch Cave wordt genoemd. Ach, kijk, daar moeten we nog trots op zijn. Ja, er is een hele grote verbindenis tussen Nederland en de Dodezee-rollen. Ja, dat is het ook mooi dat, dat het, het in, in ons land kan, kan, getoond kan worden. Uh, maar dat mag natuurlijk niet zo. Maar ik begreep dat jullie museum ook aan allerlei strenge eisen moet voldoen. Ja, sowieso moeten musea aan strenge eisen voldoen... Ja. als je mee wil doen in het internationale bruikleenverkeer. Mm -hmm. Maar voor dode rollen omdat dat... Uh, ...geschriften zijn die op uh, dierenhuiden zijn geschreven. Uh, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar. Niet alle rollen zijn ook helemaal intact teruggevonden. Er zijn ook veel delen verbrokkeld en gedaan. En dat is natuurlijk gekomen door de temperatuur en de vochtigheid... ...die, in die toch wel in die bewaarcontainers heersten. Dus uh, om die, de, die teruggang te voorkomen... ...moeten we die rollen onder strikte condities tentoonstellen... En uh, dat kan gelukkig, want we hebben in 2011... een nieuwe tentoonstellingshal geopend in het Rensmuseum. Die is ontwikkeld door Erik van Egenraad. En die is van alle moderne snuffies voorzien. Maar eigenlijk was zelfs dat nog niet voldoende. We hebben ook uh, speciaal een non-seizure overeenkomst moeten sluiten. Dat is een overeenkomst waarin de staat der Nederlanden... garandeert aan Zo. de staat Israël dat uh, de rollen niet aan een ander worden afgegeven... behalve aan de Israëlische bruikleengever. Dus mocht iemand zeggen vanuit historisch perspectief... ik heb recht op die rollen, dat kan niet... want uh, Nederland heeft dus een verdrag getekend met de staat Israël... dat die rollen nooit aan iemand anders gegeven kunnen worden. Klopt, dat geldt inderdaad voor deze rollen specifiek. Maar het geldt ook voor andere zaken... want het is een algemene overeenkomst tussen Nederland en Israël. Maar we hebben die wel, uh, om de rollen naar Assen te krijgen... naar het Drens Museum, hebben we die, die overeenkomst... wel opnieuw moeten laten bekrachtigen. Hm. Oké, okay, nou dan weten we dus zeker dat ze bij jullie liggen voorlopig. <lacht> nou, dat klopt. Uh, in ieder geval tot 5 januari, want uh, dan is de tentoonstelling te zien. Dus in het Drens Museum in Assen... Uh, Annabel Birnie, uh, directrice van het Rensmuseum, Hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. En veel succes nog met de tentoonstelling. Dank u wel. Tot ziens. Vier minuten voor drie hier op Radio 1. En bij ons in studio is rapper Ares. Hij gaat van ons het uh, tweede nummer doen van vanavond. Het nummer heet Feest. Heeft het nog een introductie nodig? Uh, nou, Ik hoop dat de mensen een beetje gaan genieten van dit liedje. Want ik vind het zelf wel een leuk liedje. Let's go. Nou, <laughs> Laten we gaan luisteren. Yeah, Hip hop op Radio 1. Ik vind het helemaal leuk. Yeah. Uh. Mm. Ik wil een miljard views, net als Gangnam Style. Waarom niet, het laatste jaar ging het toch fucking snel. Fucking hell, fuck de wereld op een dag in Velen willen mengen, maar tot nu toe doe ik alles zelf. State Puna, 1-1, dankjewel. Want ik besef te vaak dat elk handje helpt. Dacht het wel, het was een spel. Nu ben ik fucking serieus, broeder. MC die mij niet kent laat graag zijn neus bloeden Geen geweld Nee, Ik kan alleen maar leuk doen en als je bloed verruiken, ruiken Kom dan niet aan deze neus voelen nee. Het is grappig hoe die rappers zich een reus voelen Maar onder de kleine duimpjes zit het die we meuten noemen Net. Maar hoe is dat te definiëren? Elke persoon heeft een talent Hoe ze dat ineens verleren, dat verbaast me. Ik wil alles eens proberen Heet niet veel van mijn succes Want ik moet alles steeds herkauwen, Op de grond spugen en me oprapen Elke donnie in mijn portefeuille moet ik Maken. Ook ik heb struggles die me aan mijn kop knagen Kan erover huilen in een tune, maar we lor maken Meer flessen drinken tot de morganen. ik zeg pardon, van binnen praten met m'n organen. Doorgaan, hè. stoppen is verzwakken. Ik hou van jou, je hoeft me niet te sokken op je hakken Ik wil rollen naar het park, park. kijken naar de lucht En iedereen die op ons pront, die laat ik kijken naar mijn rug Ik heb een stad daar Terwijl ik jullie van de map blaas Op mijn slot voor de boel op stel te zetten In je badplaats op bladklaat Gewetentje, in de zomer skaten we. we In de winter zijn we van die chai, chai aan spacen. space hè. je kan wel zeggen dat ik nu een leven heb Of niet Dennis? Zeker wel man maar als ik kon, dan keek ik in de toekomst voor mezelf Als ik kon, dan zou ik een reisje boeken voor mezelf Maar hey, ik klaag niet als ik ben waar ik blijf Als je zegt dat ik iets vlieg, dan heb je never gelijk Maar als ik kon, dan zou ik niet alleen chillen op een zondag Omslag nemen op mijn werk alsof ik kon was Ik klaag niet als ik doe wat ik deed Al jarenlang mezelf, ik voel me goed op dit feest Maar als ik kon, en ik mijn nichtje in Amerika chillen in Parijs, maar in Milaan gekocht ik leren aanmaak ik klaag niet als ik bij mij blijf. Als je zegt dat ik iets lieg, dan heb je never gelijk. Maar als ik kom, dan redden ik de wereld van problemen. Stop de oorlog met mijn handen, brak geweren in mijn eentje, maar hey. Ik klaag niet als ik doe wat ik deed. Al jarenlang, mezelf, ik voel me goed op dit feest. Radio 1: Stop alle oorlog in de wereld. Maak wereldvrede. Dan heeft de NOS veel het nieuws te vermelden. Ares, live hier bij Radio 1. Die ons uh, van ons <laughs> broodroof wil plegen op onze baan. <laughs> er is altijd nieuws Ares, ook als er geen oorlog is. Dat is mooi. En het laatste nieuws uh, hoort u zo meteen om drie uur van de NOS. Daarna zijn wij weer terug met nog steeds wakker. Met onder andere VS-correspondent Wouter Zantingen over het proces tegen de pleger van de bomaanslagen in Boston. Die staat op, dat proces staat op het punt te beginnen. Ja, we hebben onze huisadvocaat Sidney Smeet straks aan de telefoon. We praten met hem over het gezinsdrama in IJsselstein. Waarbij uh, een meisje werd uh, doodgestoken door haar moeder. Hoe zit dat nou precies, dat verhaal? Want uh, er gaan nogal warrige geruchten eronder. En Erik, heb jij een Wii U? Uh, nee. Nou, dat, dat is een spelcomputer. Een spelcomputer van Nintendo. En dat is precies het probleem. Hij wordt, dat ik het niet heb. Hij wordt nauwelijks verkocht. Hoe kan dat? En hoe gaat Nintendo de boel proberen te redden? Dat allemaal zo meteen na het nieuws van drie uur hier op Radio 1. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.